1 Uur. Carmen Verheul met het NOS-journaal. Een man uit Jubbega in Friesland heeft zelfmoord gepleegd nadat het Hof hem tot 6 jaar cel had veroordeeld wegens poging tot moord. Het OM had twee weken geleden alleen een werkstraf geëist voor bedreiging. Volgens de advocaat van de man is er een rechtstreeks verband tussen het onverwacht hoge vonnis en de zelfmoord. De man was ervan beschuldigd dat hij zijn ex en een buurman had bedreigd met een vuurwapen.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 En voorzitter Michel Platini van de Europese voetbalbond UEFA moet de nacht doorbrengen in een ziekenhuis in Johannesburg. De 55-jarige Fransman was flauwgevallen in een restaurant. Platini zou oververmoeid zijn. De UEFA spreekt berichten tegen dat hij een hartaanval heeft gehad. Platini is in Zuid-Afrika voor het WK voetbal. Het weer: vannacht koelt het af tot 19 graden. Het weekend verloopt zomers met temperaturen tussen 25 graden aan zee en 33 graden landinwaarts. Zowel zaterdag als zondag beginnen zonnig en droog, maar in de namiddag en avond is er kans op stevige regen en onweersbuien. Dit was het en Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon. Zee. zee, Zandvoort en zomerhits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 Thank you Sur de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on...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 Heb jij nou kwa? Even nou kwa? Know, Them. 6.9 Zie